Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 70, opgenomen op 11 februari 2013. Hallo Martijn. Goedemiddag. Ben ik jou nu in Italië of ben jij in uh, Spanje? <laughs> ik ben nog steeds in Italië. Ah, oh, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Heb je uh, alles kits? Ja, zeker. Met jou? Ja, goed. Het is een beetje koud hier. En ik ben op dit moment back-to-back -back, uh, cupsoepjes aan het drinken. Of in ieder geval... Lekker dus Dit is mijn tweede. <laughs> ja, ik, ik was in de supermarkt en ik zie zoiets opeens staan. En dat zijn die dingen die ik niet koop, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon omdat ik er nooit aan denk. En het is dus een hele grote stelling. En ik kon me herinneren dat ik die Chinese tomatensoep... en de Chinese kippensoep erg lekker vond. Ja. Dus ik had uh, net uh, eventjes een uh, cupsoepje gemaakt. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk te weinig. Ik lust er eigenlijk nog wel en Ik denk, ja... Ik ben ook mijn eigen baas ook, dus, dus, dus uh, ja. doe gewoon uh, net alsof ik uh, gewoon in de top 500 sta van inkomens van Nederland. Ik eet gewoon twee kuppen soeps, bam. Precies, precies. Dus uh, nee, maar, dus, uh, nee ja, lekker. En voor de rest uh, een beetje gemeen koud hier verder buiten. Nou, ja, hier ook wel, dus uh, maar het rest, Alles, alles prima, prima, prima. Zo, uh, een beetje laat op de middag deze keer de podcast, maar ik had andere dingen te doen. Ja. Uh, dat betekent dat jij echt heel veel tijd hebt genomen om een heel mooi lijstje te maken. Met dik gedrukt en al dat soort dingen. Dus uh, echt nog nooit zo goed voorbereid. Uh, voor nou, ik dacht, dat, ik dacht dat ik het vanochtend best druk zou krijgen. Of tenminste, dit maandag. Meestal wel even bijwerken en zo. Maar ik heb rustig uh, boodschappen kunnen doen. Met mijn hond uit geweest. <laughs> Niks gebeurt vanochtend ook. Nee, het is doodstil. Oké, okay, ja. ja. Ik heb nog eigenlijk niet eens de, ik heb niet eens de browser open gehad, joh. Dus... Uh, ik zou niet weten of er echt wat gebeurd is. Apple en Google stil. Ja, internet. Oké. Okay. Ja, nee, inderdaad. Geen nieuws. Oké, okay, maar uh, je wou toch een paar dingen even bespreken dan voor deze week. Ja. Uh, de iOS 6 jailbreak. Ja, dat is misschien wel het belangrijkste van vorige week natuurlijk. Sinds voor maandag. Apple gebruikers in ieder geval. Ja. Sinds afgelopen maandag is uh, de, de Evasion, uh, heet die uh, volgens mij, de jailbreak voor uh, iOS uh, 6.x apparaat... Uh, Uitgebracht daarmee, mee, dus je, je iPad, je iPhone of je iPod uh, kunt jailbreken en toegang krijg je tot de CDS Store en allerlei extra functies en mogelijkheden. Yes, ja. Ik, uh, ik, uh, ik, vind het, uh, ik heb dit keer wel weer gedaan, uh, of weer, ik heb volgens mij toen bij de allereerste iPhone een keer gedaan. Ik heb wel eerder in ieder geval mijn apparaten gejailbreakt gehad, hoe noem je dat? Gejailbroken. <laughs> Wat is de vervoeging van jailbreken? Gejailbreakt gewoon in het Nederlands denk ik. Oké, okay, nou, ik had er als eerder eentje gekraakt, God, ja. en uh, dat deed niks op tegen, hoor. Maar daarna heb ik het een paar generaties toestellen en uh, software niet gehad. gewoon omdat het niet voor mij op dat moment niet genoeg toevoegde in mijn hoofd, zeg maar, om de moeite te nemen en het risico tussen aanhalingstekens. Uh -huh. Maar deze keer heb ik het uh, uh, wel weer gedaan. Vooral ook omdat... Misschien is het niet eens dat er heel veel meer tweaks zijn. Of zo, want waarschijnlijk zijn er zelfs een stuk minder tweaks... die op iOS 6. whatever werken. Alleen... De perceptie bij mij is een beetje uh, veranderd. Dat je je uh, alleen jailbreekt als je te beroerd bent om te betalen voor apps. Mm -hmm. Ik bedoel, da daar, komt het, daar lijkt het haast een beetje over. Weet je wel, net zoals dat het een beetje synoniem is voor sideloading van apps. Als je het over een Android-artikel hebt. Ja, ja en sideloading van apps, ja, daar bedoel je dus stelen van apps. Of in ieder geval, 90% van de tijd bedoelen mensen in het algemeen stelen van apps. Dus dan... Is dat gewoon, als dat, de, als dat de aanvaarde betekenis is van een woord, dan is dat de betekenis van dat woord. Ja. Dus ik had dat jailbreak, nou ja, ik wil nou, hem niet jailbreken omdat ik niet wil stelen. Maar dit keer gewoon uh, wat meer over nagedacht en na, nagekeken. En uh, ik heb ook wat filmpjes gedeeld over wat, wat je voor dingen je dan extra kan doen, zeg maar, met je, met je iPad in dit geval. Als je hem een, een jailbreak hebt. <coughs> en tot, dit, tot, tot, tot op dit moment uh, ben ik. Uh, er is echt, echt meer dan tevreden over. Er zitten een paar hacks of tweaks, hoe, hoe noem je die dingen, tweaks? Tweaks, ja, ja zoiets. Een paar tweaks op mijn, op mijn iPad uh, waar ik eigenlijk ook gewoon niet meteen, meteen al niet meer zonder wil. Dus, uh... dus je, kan, je gaat ook niet terug? Terug naar het originele US? Uh, nou, of ik nooit terug ga, dat lijkt me, dat, dat is niet een vraag. Hè. Ik ga vast wel eens een keertje terug, hoor. Nee, maar geen bedoel je, gaat niet, je, je, je dacht misschien uh, na de jailbreak ook eens leuk om gezien en gedaan te hebben, maar ik zet hem niet yeah. Dat, dat Ni niet het geval. Nee, nee, helemaal niet. helemaal niet. Want het is niet langzamer of wat dan ook. De eerste keer boeten duurde wat langer. Ja, oeh, hoe um, En voor de rest heb ik er helemaal geen last van. En uh, zo'n zo, zo, zo app als Flux of zo'n tweak als Flux... die s'avonds je, uh, je, zeg maar, je scher scherm balanced. dat mm -hmm. uh, is echt super nice, echt. Ik, ja. uh, ik had het nu, na, na één dag uh, had ik het filmpje opgenomen... en had ik gezegd van... nou, oké, okay, ik vond het wel nice... maar ik ga het eens eventjes bekijken... En het is gewoon genoeg reden om uh, iPhone en andere iPad ook te jailbreken. Zodat het ding uh, s'avonds geel eruit ziet, zeg maar, voor het gemak. Precies. Maar dat is dat echt super? Is nice. dat niet. Uh, ja, ik heb natuurlijk dat filmpje wel gezien. En, en dan wordt hij echt geel inderdaad in de avond. Ja, is, is op is het dat... filmpje lijkt het zo. Maar dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk ook meteen mijn vraag. Is dat niet zo irritant geel uh, als je daadwerkelijk aan het lezen bent? Ja, sure. Je kan hem op verschillende warmtes instellen, zeg maar. Uh, laten we, zo noemen ze dat, hè, warmtes. Mm -hmm. En de meest gele, die heet kaarslicht. Okay. Dat is dus zoals je iPad uh, scherm het beste, het optimaalst eruit ziet op het moment dat je alleen maar kaarsen om je heen aan hebt staan. Dat is de meest gele. Mm -hmm. Nou ja, ik heb geen, geen, geen, geen kaarsen uh, s'avonds aan staan, <laughs> dus ik gebruik de, de warmte halogeen. Ja, nou, dat klinkt, dat klinkt al niet zo warm en dat is ook al niet zo warm... ...maar het is een verschil met 65K daylight, weet je wel? Ja. Dus het is maar een, een een of twee tinten geler. En ja, de eerste keer dat ik het aanzet, dacht ik... Uh, uh, ...en toen had ik hem trouwens ook voor mijn gevoel eentje te donker ...of te geel gezet, zeg maar. Maar dan denk je, oh, wow, nou, ik zie het wel dat het een beetje geel is, weet je wel. Ik zie dat wel. Maar dat zijn dingen waar je zo snel aan wendt, hè. Dat is hetzelfde als met de retina andersom en al dat soort dingen. daar wen je gewoon heel rap aan... Ja. En je merkt gewoon dat het echt een, een verschil is. Toevallig gisteravond uh, pakte ik dat ding eventjes en, en opende ik ook zeg maar de instellingen scherm en zette ik hem even op wit. Uh, zag ik echt dat ik zo, oh wow, die crap joh, dat wil ik helemaal niet. Uh, dat doet me gewoon pijn in mijn ogen bijna. Dus, uh, maar goed, ben je er nog, Martijn? Ik, uh, heel veel storing. Uh, maar ik hoor je nou weer. Ja, oops. ik zei van, uh, het is wel uh, leuk om te checken. Ja, precies. Op, op, op, op. Maar, maar het is vooral voor lezen, toch? Het is, het is niet voor als je video's je gaat kijken of zo? Ja, voor video kijken weet ik niet of het uh, echt uh, een merkbaar verschil is. Maar voor browsen, e-mailen, eigenlijk alle dingen is het handig voor. Oké, okay. okay, cool. Nou ja, goed, die, uh, die jailbreak is in ieder geval bijzonder populair. zeven uh, 7 miljoen keer gedownload. En uh, de, de, de man achter de Cydia App Store, die al die, uh, een paar uitspraken gedaan... van nog nooit zoveel traffic gehad na, na een jailbreak release... En, uh, Goed, er zijn ook gewoon heel veel afgelopen jaren heel veel iP iPads en iPhones verkocht. Dus uh, die jailbreak zullen ook alleen maar toenemen. Maar goed, interessant en, en, en leuk dat we. Uh, ik, ik, heb, ik, ik heb nog nooit een, een iPhone of een iPad gejailbreakd. Dus ja, misschien moet ik het ook maar zo overwegen. Hm. Ja, ja, zelf weten natuurlijk. Uh, ik, heb, ik hoop dat je in dat filmpje kan zien uh, wat, wat voor voordelen je eraan hebt. Mm -hmm. En ik heb bijvoorbeeld mijn broertje en moeder we, super blij gemaakt dat ze nu WhatsApp op hun iPad hebben ja dus die hebben ook uh, aluminium gebreken uitgevoerd of dat heb jij ja, gedaan. Die heb ik gedaan ja. Ja precies. Oké okay, cool. Het is een uh, kwestie van vijf minuten hè, nu hè, dus het is echt, uh, het, is geen, het is eigenlijk geen echt risico. Ik bedoel het risico dat je je iPad of je iPhone kapot maakt, zeg maar, dat je ermee terug moet naar de winkel... of dat je moet huilen of zo, na een uur... die kans is nul, zeg maar. Ja. De kans dat die jailbreak een keertje vastloopt of zo, dat je overnieuw moet beginnen... dat het 7 in plaats van vijf minuten duurt... oké, okay, die is er wel, weet je wel. Maar er mm -hmm. is geen echt risico... Uh, aan die in, uh, in de VS is dat inmiddels illegaal, toch? Jailbreak? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat, uh, dat, dat is een beetje... Uh, een beetje flauw vertaald... door sommige Nederlandse uh, uh, tweeters... en dat soort dingen. Maar... Uh, Unlocken. En dat is een verschil. Het, de, dat is zeg maar het beschermen van de providers. Providers subsidiëren subsidiër een telefoon. En daar hebben ze een, uh, een lock erop zitten. Zodat je de, die telefoon alleen maar kan gebruiken met hun, hun, hun netwerk. Dat ken je ook uit Nederland. Mm -hmm. Maar dat mag je er niet zomaar uitzetten. Dus jailbreken op zichzelf is niet Oké, okay, want ik dacht uh, inderdaad dat... Uh... Hey, halen het is sinds, sinds een paar maanden of zo dat dat in ieder geval ingevoerd was, die wet. Maar als dat niet klopt, dan is het helemaal goed. Uh, nee. zo, uh, in Nederland is het is in ieder geval gewoon legaal. Uh, sowieso mocht je erover nadenken of over twijfelen. Dat, er is niks over in de wet opgenomen, dus je, niks om je zorgen over te maken. Sowieso hè. En als Apple zegt: van, hey, als je je ding gedealbreekt hebt, dan heb je geen garantie dat je ermee naar de winkel komt. Daar zeggen ze dus tegen je van, hey we vinden het prima dat je doet wat je wil, maar voordat je naar de winkel komt, zet hem even op origineel, anders kunnen we je niet helpen. Dat ja. zeggen ze tegen je. Oké, okay, nou goed. Oké, okay, cool. Allemaal, allemaal andere cool nieuws over allerlei... Oh, ik kijk even naar het lijstje. Allemaal Android-tablets weer eens een keertje. Uh, nee. nou, niet allemaal. Nou, nee, maar ik bedoel, twee van de vier. De laatste tijd ging het alleen maar over Windows 8-banden. Ja, precies. Nee, goed, er, er komen natuurlijk Android tablets aan. Die, zoals al honderd keer aangegeven verwacht ik die over twee weken toch echt allemaal te gaan zien tijdens NWC. Maar uh, eentje die we zeker gaan zien tijdens NWC, dat is de ASUS Memo Pad Smart. Voorheen ook wel ASUS Memo MemoPad 10 genoemd. Uh, uh, wait, what? Die heb ik toch net gereviewd? Nee, dat is de Vivo Tab Smart. Ah. dat is een Windows 8. Dat is de Memo Pad Smart. Dat oh, oh oké. Okay. Ah, en, en waarschijnlijk ja. is het wel hetzelfde idee hoor. Dat is nog niet helemaal duidelijk dat je, dat je er ook zo'n Smart, uh, hoe noem je dat? Zo'n uh, Origami Cover uh, bij kunt kopen. Ja, yeah, whatever. Yeah. Maar goed, uh, het, het idee van, de, van deze tablet uh, is wel apart. Want het is eigenlijk gewoon de Transformer Pad 300. Die al vorig jaar gelanceerd is. Die heb jij ook getest. Uh, uh, en. Um, het belangrijkste verschil is eigenlijk dat je met een MemoPad Smart geen keyboard op aan kunt sluiten. Geen keyboard dock. Het is gewoon een, een standalone tablet um, zonder, zonder keyboard aansluiting. En voor de rest, het enige verschil is dat de camera's wat minder zijn dan de Transformer Pad. En dat je een USB aansluiting krijgt die niet op de Transformer Pad zat. Um, en dan krijg je natuurlijk heel veel berichten of artikelen online verschijnen van... ja, maar waarom zou iemand dat dan nou kopen als we de Transcommodel-pad al hebben? Want beide apparaten kosten 3, uh, 299 euro. De Memo-pad wordt geïntroduceerd voor 299 euro. En de Transcommodel-pad 300 is inmiddels gezakt naar 299 euro. Dus Asus uh, recycelt eigenlijk uh, de Transcommodel-pad 300. En uh, ja, dat, dat heeft nogal wat uh, kritiek opgeleverd. Met, ja, gaan dat ding nou niet kopen, Achterhaalde de hardware... Ja, vind ik wel apart, want achter al de hardware klopt, theoretisch gezien, Maar zoals jij ook al vaker gezegd hebt, ja, wat doet het nou eigenlijk toe? Hè? Al die, die, die specificaties, als het ding wel soepel die, ja. en, uh, en goed werkt. Um, dus daar valt voor, voor eerst dus nog wel wat uit te halen. En natuurlijk, die Transformer Pad 300, die is gewoon, uh, hoe noem je dat? Aan, aan het einde van zijn, uh, van zijn leven, die, wordt, uh, die is bijna niet meer te kopen. Dus dat ding verdwijnt ook gewoon uit de winkel. Dus dan is die vergelijking niet eens meer noodzakelijk. Je kan hem toch niet meer kopen. En ASUS komt gewoon met nieuwe transformmodellen modellen die kans is gewoon erg groot. Dus dan krijg je voor 299 euro, uh, inderdaad, dezelfde specificaties, maar, maar wel een, een 10,1 inch Android tablet met een quad-core processor, uh, HD-resolutie, display, uh, alles erop en eraan. Dus op zich lijken we nog steeds een heel mooi aanbod, want het is niet veel geld. En, en voor dat bedrag krijg je weinig andere 10,1 inch Android tablets volgens mij. En de eerste reviews, uh, of tenminste uh, gisteren, hey, vorige week kwamen de eerste videoreviews voorbij uit Bulgarije geloof ik. En die waren allemaal flink, flink tevreden over het apparaat. Uh, snelle prestaties, uh, vloeiend, uh, uh, aansluitings- uitbreidingsmogelijkheden, alles erop en eraan. Dus uh, dat is wel een van de tablets waar ik naar uitkijk. Uh, en ik denk dat het ook een van de trends is die we gaan zien. Goedkopere tablets uh, met eigenlijk uh, verrassend weinig hardware upgrades denk ik dit jaar. Ja, nee, dat, dat uh, denken we al drie weken. Dus, uh, of in ieder geval, dat roepen we toch al de hele tijd. Ja, nou ja, goed, dat, dat wordt alleen maar weer bevestigd. Dat wordt elke week weer bevestigd. Uh, um, ook zagen we deze week weer voorbij komen dat uh, de Terra 4-processor van NVIDIA... waarschijnlijk niet eens in de volgende generatie Nexus 7 komt te zitten. Nou, goed, dat is natuurlijk een gerucht. Maar dat oh, lijkt me, ja, maar lijkt me zeer maar Wordt in de volgende generatie Nexus 7 wel van Asus? Oh, daar is niet eens over gesproken. Tenminste, daar gaan we gerucht over. Maar dat is niet een onderdeel van dit verhaal. Uh, Sorry! Uh, nou, dat maakt niet uit, maar dat, dat <laughs> zijn inderdaad wel, wel twee weken terug geruchten over dat ACES dat zou gaan doen. Maar of ACES het nou doet of Toshiba of weet ik veel wie. Uh, Motorola. Ja, daar hoor ik ook, uh, bouw weinig meer van. Maar uh, ja, die zou met Google aan een X-tablet werken. Hè? Een X-tablet ja. met high-end materialen, innovatief, uh, vooruitstrevend. Maar goed, uh, de, de, ook, ook allemaal nog geruchten nog steeds. Maar goed, even om de, de vooral af te sluiten: uh, interessant model, 10,1 inch. Uh, ik ben benieuwd wat, wat Asus uh, ons gaat laten zien tijdens het MWC. Uh, ik verwacht nieuwe Transformer modellen. Dit model en we hebben natuurlijk de MemoPad Memo -pad 7. Een 7-inch model echt met minimale specificaties voor 159 euro die gelanceerd gaat worden. Maar Asus heeft waarschijnlijk nog een tablet. En die is ook opvallend op zijn eigen manier. Um, die is eigenlijk pas twee weken terug voor het eerst opgedoken. Dat is de PhonePad. Uh, we hebben natuurlijk deze padfoon. Dat, de, dat is die smartphone oh, ja, ja. die je achter in de tablet schuift. Dat, dat, die combinatie, zeg maar. En de phonepad, dat zou een uh, 7-inch Android-tablet zijn... die zowel smartphone- als tablet functies heeft... Maar uitgerist is met een Intel-processor. En dat zou een van de eerste tablets zijn met een Intel-processor. En dat zou wel gaan om zo. Het zou de eerste, uh, eerste Android-tablet zijn met een de Windows-processor, denk ik? Met een Intel-processor. Ja, dat ja is, wat er zijn er, volgens mij heeft Lenovo er ooit eentje gelanceerd. Serieus? why? Ja, dat is ook mijn vraag. Waarom? Want de enige reden die ik me zou kunnen bedenken is dat die dingen gewoon reten goedkoop zijn. Maar ja, dan nog, waarom dan geen Qualcomm, Jewel Core... Die maar moeten... Het is toch zo dat software dan op een andere manier gecompiled moet worden of zo? Zo werkt het toch met die processoren? Je hebt ARM en je hebt Intel x86. Ja. En dat is de manier waarop de software ge ja, gecompiled is. is? En... Daar weet ik niet het fijne van. Ik weet alleen wel dat het, uh, je kan niet ARM op Windows draaien... ARM-software op Windows Precies, draaien... Dat zonder dat je, je dan weer, weer een virtual machineetje of wat even, wat even voor gebruikt. En je kan dan helemaal geen X86 op ARM draaien... zonder dat je daar... Uh, ja, maar Intel kon, heeft al wel een jaar geleden aangekondigd... van we hebben een, een zogenaamde port... zo noem je dat dan, hè? Uh, van Android gemaakt. Zodat die op een in, Intel. Ja, maar dan heb je dus ah, ja. een beperkt app-aanbod... Want die moeten dan toch ja, nee, ook. Nee, volgens mij loopt dat worden. wel gewoon. Uh, of ze hebben die processor aangepast. Ja, dat lijkt me ook wel sterk. Het is, het is lastig. Uh, ja. Ik geloof geen kluk. Ik snap niet. Uh, ik bedoel, ASUS is een rare. Uh, er maakt rare keuzes soms. Dat geloof ik allemaal best. Maar deze kan ik me haast niet voorstellen. Ja. Nou, er is één afbeelding uitgelegd En daar staat een Intel processor inside. Dat ja. logootje staat erop. Maar ja, ik had het gezien. Ja. Vond ik nog, die kon je makkelijk faken. Dus, uh, maar goed, de, de duiken van alle kanten, ook van, van Bluetooth en wifi certificeringsinstanties duikt die informatie op, dus de, het wijst er wel op. Um, het enige wat ik me kan bedenken is dat het gewoon Intel Android heeft aangepast, of in ieder geval de, de source code heeft aangepast. Ja, dat kan ook weer niet, want als je dan een update krijgt... Ik snap het uh, gewoon niet, <laughs> klaar. Uh, we zullen wel zien wat er van komt, alleen uh, het is ja, ondertussen placht. wel... Uh... Het is wel raar, hè? want uh, uiteindelijk uh, Asus, die probeert Asus een beetje uh, de Samsung-tactiek. Dat is wel duidelijk, met een hele hoop dingen op de markt brengen. En aangezien zij weinig doen met echte smartphones, doen ze dat vooral heel veel tablets. Heel, heel erg veel tablets. Mm -hmm. Alleen Samsung die lijkt in ieder geval met smartphones en ook wel deels met tablets... toch uh, wel wat voeten aan de grond te krijgen. En bij, bij, bij Asus is er nog niet echt iets wat... Uh, Weet je wel, als er zo zo'n spaghetti is blijven plakken, weet je wel? Ja. we gooien alles tegen de muur en wat blijft plakken. En niet eens omdat consumenten niet hebben gezegd van dit blijft niet plakken, maar omdat ze kennelijk zelf niet zoveel vertrouwen hebben in bijvoorbeeld de transformerlijn. Ik bedoel, dat, is, dat heeft een vaste groep gebruikers of mensen die dat in, in principe zouden willen gebruiken. Mm -hmm. En iedere keer moet weer het, het toetsenbord uh, veranderd worden, weet je wel. De aansluiting of dit weer veranderd. Dit, ze, ze hebben nog steeds niet hun draai gevonden, lijkt wel. Ja. En zo'n phonepad is, is daar zo, zo een, een extreme van. En dan heb je natuurlijk nog de padfone. Ja, ja, maar goed. het is niet, misschien niet uh, helemaal juist om te zeggen dat ze de Samsung een kant op gaat. Het, li het lijkt nou zo, omdat we heel veel geruchten voorbij zien komen... ...maar daadwerkelijk gepresenteerde tablets hebben we nog steeds de Ja, oh, Ze hebben er wel ja. veel. Uh, nou goed, als je, als je, als je de, de line-ups van 2011, 2012, 2013 optelt, zijn het er een aantal. Maar op valt mee, zeg jij. Ja, wat we dit jaar echt nieuw zien, zijn alleen twee memo-pads tot nu toe wat okay. we zeker weten. Dus dat valt nog reuze mee. Maar als ze inderdaad ook met zo'n phone-pad komen, nieuwe pad uh, nieuwe transformer-series, uh, ja, dan, dan wordt het, het overzicht, uh, dan wordt het een beetje van, we weten niet wat we willen. Wat jij net zegt inderdaad. Oké, okay, misschien was het wel gewoon perceptie hoor. En overigens wil ik helemaal niet zeggen dat het een slechte tactiek is. Want er is uh, deze week ook weer bekend geworden... en dat ging dan vooral over, over de smartphone-markt. Maar dat Samsung en Apple weer samen lekker de buit verdelen... Uh -huh. <laughs> volgens mij was het... <coughs> laat zeggen... Uh, 70 en 30 procent of zo, zoiets. Misschien 69, uh, 29 of zo. En 2 of 3 procent werd verdeeld onder 30 andere uh, En hebben we het over de winst? Ja, over winsten in de markt, ja. winsten, dus wie de geld verdient. En dat uh, was vorig jaar natuurlijk, was het ook al 70-30, zeg maar zo'n beetje. Mm -hmm. uh, weer uh, Apple-Samsung. Uh, en, en daar moet je wel even goed bedenken, daar hebben we wel eens vaker over gehad in de podcast... maar ik wil het nu nog een keertje herhalen. Mensen denken altijd van, oh oké, okay, dus Samsung is de grootste concurrent van Apple... Sure, ja, Samsung is een concurrent van Apple, maar Samsung is een nog een veel grotere concurrent van alle andere Android-fabrikanten. Ja. Want die verkoopt een vergelijkbaar product waar ze wel geld mee verdienen. En alle andere fabrikanten verdienen geen noemenswaardig geld. Dus dat is wel eens iets handig om in je achterhoofd te houden als je, als je op die manier naar de, naar de markt wil kijken. Ja, inderdaad. Ja, goed, wat betreft smartphones, ook al vaak ik heb er niet heel veel verstand van. Maar uh, ik dacht dat Sony ook altijd wel uh, redelijk uh, aan het groeien was. Zeker in het afgelopen jaar. Ja. Ik heb Sony uh, nog nooit winst zien maken sinds de Bravia-televisies. Het uh, zegt downhill, sinds de iPhone volgens mij. Ja. Nou, dat zou goed kunnen. iPhone heeft natuurlijk, hè, iPod. iPhone hebben natuurlijk, uh, iPod uh, daarvoor al. Heeft natuurlijk heel erg een groot stuk van uh, de Walkman-markt en zo kapot gemaakt. Hè? En de disquence en dat soort dingen. Mm -hmm. is, dit, is dit een Windows-apparaat wat mij kan bekoren, vraag je mij hier. En dan moet ik op de link klikken, denk ik. Ja, deze is ik... tai-chi. Oeh, nee. Ook al vaker over gehad natuurlijk. Maar nou is het echt in Nederland te koop en... Uh... Ja, ik, Kijk, ik, uh, ik zou hem niet terugsturen als iemand het me geeft, maar ik zou hem nooit geld verkopen. Nou, laten we voorop stellen dat hij niet goedkoop is om 1299 euro. Uh, maar ja, je krijgt wel twee displays, twee full HD displays. Uh, Wauw, cool zeg. Hoeveel, hoeveel kan je er tegelijk gebruiken? Twee. Nee, ik bedoel hoeveel kan jij er tegelijk gebruiken? Uh, uh, Kijk, je kan een keer een <laughs> presentatie geven met je laptop. Oh, we kijken eens wat een blitse laptop ik heb. Maar je kan altijd maar één scherm tegelijk gebruiken, wat mij betreft. Ja, in, in, in 99% snap, procent van de gevallen gebruik je er maar ik, één. Ja, ik snap. Nou ja, inderdaad. Nee, ik zou niet weten welke 1% niet, maar oké, okay, inderdaad. Je gebruikt, er, je gebruikt er één. En die binnenste heeft geen touchscreen, toch? Uh, nee, binnenste is een gewoon display. Uh... Nee, maar dat is wel weer voor Windows 8 superhandig. Dus dan koop je een, een, een, een hele dure computer. Of in ieder geval, of, nou, ja, ik vind het wel duur, 1300 euro. Uh -huh. En dan. Uh, heb je het beste van de twee werelden, maar het beste van de touch zit aan de achterkant, waar je dus niet naar zit te kijken, <laughs> omdat je je laptop over hebt staan. En de binnenkant heeft geen touch. Ik nee, zeg dat niet van... dat het helemaal een helemaal beroerd apparaat is. Dat is, wel is logisch, zo, maar toch? Ik, Want als nee. je hem dichtklapt heb je je tablet. Ja, sure, maar de binnenkant moet ook gewoon touch zijn. Nou ja, ja, ja. Nou ja, ik heb toevallig even een isosbruggetje. Ik heb nou voor ID-pad hier staan. Het heeft eenzelfde principe, maar dan kan je het display helemaal omklappen. Dus het komt op hetzelfde neer eigenlijk, maar dan met één display. Ja, uh, maar die is touch aan de binnenkant ook. Ja, precies, maar de, de, de, ik merk uh, dat die 2 euro dat ik er nou mee gespeeld heb... dat, dat ik dat toch niet gebruik. Ja, dat komt door Windows 8, hè, als hij er ooit op op had op wat gezeten, misschien niet. Uh, ja, uh, ik kan serieus niet, met zo'n touchpad kan ik niet uh, een app splitsen of zo hoor. Ik vind het echt een hel om met, uh, met vinger en zelfs gewoon met een muisbesturing. Ja? Uh, Windows 8 vind ik niet fijn, nog echt, nog, ik vind het nog niet fijn besturen met de muis op dit moment. Oké, okay, nou ja, goed, ik vind het beter dan, uh, dan met touch, zeker een desktop interface, maar... Uh, ja, no, no shit, maar... Uh, de Metro interface vind ik echt... Uh, uh, de swipes en dat soort ja. dingen heel belangrijk. Oké. Okay. Hey, en op die, die die je nu hebt... Kun je, je dan wel de bewegingen maken op het touchpad... En op die Taiji. Want dat is toch wel, wel interessant. Want soms... Hebben de laptopfabrikanten dat je bijvoorbeeld wel eigenlijk alle bewegingen kan doen. Maar dan doe je net alsof je scherm uh, of, of je trackpad het scherm is. Dus van links ja. naar rechts. Dat je dan appswits uh, of van rechts. Die charms tevoorschijn halen, zeg maar. Ja, dus dan moet je van rechts naar links. Naar beneden, naar, gewoon dus zeg maar op je laptop beginnen met schuiven. En dan gewoon je vinger over het touchpad laten gaan naar, naar het midden toe. Nee. Kijk, dat is jammer. Want dat maakt nog een hoop goed. Ja. Maar ik denk, is, is dat... Is dat uh, uh, um... Softwarematig, of is dat gewoon dat de touchpads daar tegenwoordig nog niet zo nog niet geschikt zijn? Ja, dus, er zijn de, die het wel kunnen, dus uh, okay. hoe ze het doen, dat in me allemaal niet. <laughs> dat, dat weet ik allemaal niet hoor, maar het kan. Oké, okay. okay. nee, goed, dat zit hier inderdaad ook niet op. Uh... Nee, maar die tijd zie je, je vroeg of het ja. mij kan bekoren. Uh, kijk, ik zei van, ik zou dat nooit kopen. Ik vind het niet per se een helemaal belachelijk product. Ik weet niet hoe dik die is, maar uh, kijk, naar een soortje Windows 8 dingen gezien te hebben met die om kunnen klappen of. ...een i7-processor hebben... ...en dus vrij fors zijn... ...ben ik er al wel achter gekomen dat... Een, uh, ...een hele dikke tablet... ...is nog steeds iets anders dan een tablet... ...zoals je het gewend bent van... Uh, een, ...een Nexus of een iPad... ...of een iPad Mini... Er is een verschil tussen een computer die je kan gebruiken een beetje als tablet en een tablet-tablet. Mm -hmm. Gewoon formaat en gewicht is enorm belangrijk met zo'n ding. Het is niet alleen maar dat het een touchscreen is en dat je dan op dat moment geen toetsenbord kan zien. Ja. Nee, dat is maar één heel klein deel van de beschrijving van een tablet. Ja, no, ik agree, agree. Uh, ja, hoe eerst is het ja, natuurlijk... Je hebt natuurlijk die twee displays, hè? dat moet natuurlijk ergens voor... Uh... Voor, voor nodig zijn. En je ziet het vooral voor zich. Hè. Je zit met je kinderen. Ja, jij doen. zit voor uh, uh, met een toetsenbord en het nee. display voor je. En je laat je kinderen video's zien aan de achtergrond. Of je speelt een spelletje op die manier. Of je presenteert iets aan je collega's. Of, ja. Uh, ja, goed. Uh, uh, uh, het ja. is... Ja... Dat is hetzelfde, dat zijn, dat, dat, dat wordt, dit wordt dan gekocht door die type mensen die in de achterste rij van hun auto nog uh, van die dvd schermen hebben ingehouden, zodat de mensen in de file mee kunnen kijken. <lacht> uh, het is echt zo'n zo, zo functie dat ik denk van, sure, daar kan je een paar leuke dingen voor in reclame op, op, de, op bedenken. In ieder geval in mijn leven, en van de mensen die ik ken in mijn leven, zie ik daar geen echt praktische toepassingen voor. Nee, I nee, agree. Zie jij jezelf zitten, Sabrina? Ga ze even tegenover me zitten aan tafel. Dus anti -amo. Hop, ik moet even kijken aan de achterkant van mijn laptop. Ja, maar zo. Nee, inderdaad. Nee, goed. Ja. De belangrijkste functie is gewoon die laptopfunctie en die tabletfunctie. Maar goed, ik denk dat je met die tabletfunctie weer hetzelfde principe krijgt... ...als met de Dell XPS 12, Lenovo ID-Pad. Uh, je hebt een hele zware, dikke, grove tablet dan. Ja. Precies. Ja. Dus het, bedoel, dat, dat is, het lijkt wel een beetje op een tablet... ...maar wat mij betreft voldoet het nog niet aan alle eisen van een tablet. Nee, inderdaad. Oké. Okay. Uh, ja, ja, wel. Maar goed, uh, wat ik nog wel raar vind, waarom, waarom zijn die dingen zo raar genoemd? 21 en 31. 11,6 is 13,3 inch. <laughs> ja, maar waarom eten ze dan 11? Uh, waarom eten ze dan 21 en 31? Ja, geen idee. Ja, dat vond ik gewoon raar. Ja, dat is het ook, hè. Maar aan de is, ik dacht, A's is dat dan aan de 21 inch versie? Ja, goed, oké, okay, inderdaad. Oh, weer Asus inderdaad, zeg Tering. Oh. Ja, als je de Windows 8 tablets en, en comfortables gaat meetellen, ...dan uh, kan ik je statement uh, beter begrijpen. Oké. Okay. Oké, okay, dan hebben we nog een Windows 8 tablet. En die sinds, uh, ja, is niet in Nederland te kopen. Maar uh, sinds uh, eergisteren oh. is de uh, <coughs> Surface Pro in de VS... ...en Canada en volgens mij Australië, Duitsland Engeland. Het ja. zijn alle twaalf al verkocht. Alle ja, ik wil zeggen, alle twaalf verkocht inderdaad. Uh, Microsoft heeft op hun eigen blog... Uh, laten we weten, de reactie was supergoed van, uh, van klanten. En de eerste dag zijn alle 128-gigabyte modellen uitverkocht. En, uh, maar we weten alleen dus niet hoeveel, hoeveel ze er hadden. Nee, precies. Dat is een beetje. Maar goed, de media, is, uh, waaronder ik, uh, zijn daar al een beetje uh, kritisch over. Omdat Microsoft nogal een handje van heeft om dat nou zo te doen. Dat is ja, Apple doet dat ook zo. hè? Alleen dan zie je dus hele rijen in, de, in dingen staan. En dan zijn er in ieder geval vrij veel van die dingen. Maar ik had gelezen op CNet, volgens mij of zo. Die hadden allerlei winkels gebeld. Ja. En daar was het, ja, we hadden er vijf. Ja, wij hadden er drie. Wij hadden er maar één. Weet je wel? Ja. Het was niet zo dat ze echt allemaal huge voorraden hebben gekregen. Ja. Maar goed, als, als, ja... als, want ze, volgens mij verkochten, verkochten ze hem ook via hun staples en uh, dat, dat, dat soort winkels deze keer. En uh, dan is het toch best nog populair. Uh, er gaan er toch best veel mensen zijn naartoe gegaan. Want ik heb ook foto's van rijen gezien en zo. En dat had ik, oh, dat had ik gezien, niet gezien, maar ik zou kunnen. Uh, ja, het lijkt erop dat Microsoft gewoon heel erg de vraag naar hun product... Uh, wat hun vlaggeschript zou moeten zijn heeft onderschat. Ja. Dat het natuurlijk best wel een beetje ja, jammer is, zeg maar. Is stom. Ja, nou ja, aan de ene kant krijg je er ook weer uh, een hele grote positieve pers mee natuurlijk. En, en uh, de meeste consumenten... ja. Die kunnen dan nog wel een week. Kijk, als ze nou een maand gaat duren voordat de tweede voorraad komt... Oké, okay, dan snij je zelf in de vingers. Maar als ze binnen een week gewoon nieuwe voorraden hebben... Denk ik dat het, dat het alleen maar positief kan uitpakken voor ze. Kijk... Ik, ik, ik snap niet... Uh, ik snap de hele klasse tablet nog steeds niet helemaal, hoor. Mm -hmm. De tablet die eigenlijk een, een laptop is, zeg maar. Ja. Dat ze de, de, de, de, ik heb die service nu ook in het erg gezien en zo. Maar dit is dan de service Pro die, heeft, die is weer wat dikker. Mm -hmm. En nog zwaarder. Ja. En er zit een hele, om de hele ding zit een, zit een gleuf zodat de warmte eruit kan. Ja. Ja, sorry, dat beangstigt mij een beetje. Weet je? Nog dikker, nog zwaarder, nog uh, met, een, met een fan. Ja, dat wat is toch het? iets waar we moeten, aan moeten gaan wennen, denk ik. Want, sure, ja, denk het ook. Het is, maar is ik zo vaak dat we helemaal. gezegd hebben: het is een compromis. Het is allemaal een compromis. Elke uh, Windows achterpraat ja. is een compromis. En het is geen tablet. Of, is er... Alle tablets zijn uh, een compromis hoor. Alles, ook iPads, ook dingen. Natuurlijk, oh, nee. Maar dan ga, het dan is de plek waar ze kiezen. Tablet. Ja, nou ja, dat is wat je zegt. Dan ga je voor een tablet. De, de, de, de plek is waar de compromis gelegd wordt, mm -hmm. uh, is dus anders uh, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld op batterijleven of op formaat en gewicht. Uh, snap je wat ik bedoel, ik bedoel? Die, die Surface Pro die gaat drie uur mee of zo, hoorde ja, ik. Precies. Maar goed, als jij uh, in, de, in de markt bent voor een Surface Pro-achtig apparaat, dan ben je in de markt voor een apparaat met ultrabook-functies of tenminste in ieder geval laptopfuncties... Uh, die je dus de hele ja, tijd maar... kan nemen met keyboard, alles erop en eraan. En die je als tablet kan gebruiken als, als, zeg maar, als, als ontspanning, noem maar wat. Maar ja, dat is het, geen van beide. Kijk, als jij een iPad gaat kopen, dan ga je een iPad kopen. En, en dan, om dan politiek te zijn, oké, okay, koop je er dan als zwaar is bij. Maar je weet dat het nooit een desktop zal worden. Of een, of een volwaardige laptop. Ja, inderdaad. Maar hier uh, je valt zo tussen twee werelden in. Het, uh, ja, wat ik al zeg, is iets He waar we aan moeten wennen. Of dan moet... De... Ja, ik, ik, ik, ik snap gewoon de plek van een compromis, dus inderdaad. Ik snap gewoon de, de dingen nog niet helemaal. Want wat je zegt, hebben ze dus helemaal gelijk. Het is dus een, een laptop en een tablet. Maar als ik jou vraag, zet even op een lijstje wat je belangrijk vindt van een tablet. Ja, batterijduur. Nou, daar, staan, ja, daar staat inderdaad batterijduur, gewicht, formaat, staan daar hoog in. En dat is wat vraag ik als je. Hé, hey, Martijn, wat wil je hebben als je een goede ultraboek hebt? Daar staat net zo goed batterijduur op. Er staat ook niet, oh nee, drie uur. Is zat, weet je wel. Dus het mist op een paar punten nog gewoon een beetje voor mij de, de, de begrijpelijkheid, weet je waarom, waarom daar de compromis uh, leggen terwijl... Ja, Microsoft heeft daar al een beetje een kort antwoord op gegeven. Hè? Ik heb het niet helemaal gelezen, maar op Reddit hadden ze toch gezegd van... Uh, ja, goed, we snappen die nu, dat is niet optimaal. Maar ja, als we nog grotere batterijen hadden gestopt, dan was het apparaat nog dikker, groter en zwaarder geweest. Ja, maar dan, ja, ja. dan, dan was het helemaal geen... Ja, niet dat het nu al een tablet is, maar dan was het helemaal geen tablet meer. Nou ja, ik vind, het, ik vind het wel een tablet, maar ik, ik, ik, kijk, ik vind het in ieder geval meer tablet... dan die 20-inch Android-dingen uh, ja. of zo, weet je wel. Of die computers of whatever. Of 20-inch uh, Windows 8. Uh, dat vind ik gewoon een computer met touchscreen. Of een wekkerradio met een 7-inch touchscreen. Of een auto vind ik ook geen tablet als die een touchscreen heeft. Dus deze dingen vind ik wel een tablet. Alleen, het heeft zoveel uh, laptopachtige functionaliteiten... die niet echt helemaal lekker uit de verf komen... Uh -huh. Bijvoorbeeld een toetsenbord, weet je wel. Ik bedoel, toetsenbord is, is leuk hoor dat ze zo'n touch-en, zo'n type -cover hebben. Maar ik heb nog niet een echt, echt toetsenbord gezien, weet je wel. Ja. Uh, uh, ja, je en kunt en dat het dat er allemaal ik... op aansluiten hoor. Uh. Ja, oké, okay, maar... Nou nee, ja, goed, uh, oh wel, uh, blijf erbij van... Ik vind het een, een apart product, blijf ik het vinden. En ik vraag me ook echt af hoeveel mensen... Uh, Uiteindelijk die er dan voor kiezen om het te kopen daar spijt van hebben. En dat is iets, iets wat natuurlijk heel lastig uh, uh, te meten is. Of bij te houden. Als gewoon mensen ervoor uit willen komen zelfs. Maar dat is het probleem. Maar... Ik, ik denk vaak hoe duurder een product. Hoe minder mensen er echt gaan zeggen dat ze er spijt van hebben. Al hebben ze het. Ja, nou dat ben ik wel met een je eens. En daarom ben ik daar zo fel op. Want dan ben ik echt bang dat ook mijn tante of zo. Gewoon al mijn familie, daar hou ik van. Weet je ik wil niet dat hun mensen hun geld wegpissen. Dus dan zijn nee hey, maar het, ik, ik, ik kan wel zeggen dat het een laptop en een tablet is. Maar het is niet alle twee een, een goed. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. ik, ik zie dat ding nog niet als een vervanging van en een ultraboek en een en een tablet. Nee, absoluut. Maar goed, ik denk nou, dat we daar ook ja. nooit gaan komen. Want dat is nagenoeg onmogelijk. Of ja, we moeten echt wat uh, van al. een millimeter kunnen krijgen... die uh, dagen meegaan. Uh, ja, maar dan, krijg, dan, hou, dan je houdt altijd dat keyboardprobleem, wat jij ook al vaker aangegeven hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, dat de toetsen te krap zijn of niet altijd ja, zitten. Ja, maar kijk, het is niet zo dat, uh, dat het niet ka kan... omdat dat je, zeg maar, fysieke afmetingen blijven natuurlijk een beperking. En dat is ook wel zo. Aan de andere kant... Uh, Merk ik bijvoorbeeld met de iPad, met mijn iPad... dat ik een toetsenbord erbij gebruik... wat ik een fijn toetsenbord vind. En voor alle, dat, dat ik wat langer heb moeten wennen aan dat toetsenbord... omdat die wat kleiner is. Of dat ik hem soms moet opbladen via USB. Zeg maar alle nadelen van dat toetsenbord, ja. Mm -hmm. Die worden, die worden uh, goed gemaakt door... ...de voordelen die je hebt van zo'n lichtapparaat... Van, ...van in dit geval dan de iPad... ...of van een andere Android-tablet. Dus als een heleboel andere dingen... ...wel goed zijn, dan heb je dus... ...meer energie over om... ...compromis ja, op de andere kant... Zeg maar, uh, ja, ...te kunnen... Uh, kunnen ...overleven ja, of zo, precies. weet je Te kunnen waarderen of wat dan ook. Maar als andere dingen nog steeds... ...niet helemaal optimaal zijn... ...ik heb bijvoorbeeld nog niet gelezen... ...over de Windows 8 Pro review... ...whatever ding... Uh, Service Pro. Hoe zit het met scaling dan? Uh, doet die ook zo raar klein de, de lettertjes en de, de icoontjes weergeven? Of ja, hebben ze het, daar nu wat op gevonden? Hadden ze inderdaad, uh, had de Verge had daar wat over. Dat is, uh, standaard kom je in een desktop interface op 150% DPI te staan. Oké, okay, dan dat heb is je wel het wel beter ingesteld. Ja, jawel, maar je hebt natuurlijk gewoon applicaties van derden en bepaalde menus wat de Verge zijn. Ja, maar dat werkt niet. Dat is dus niet goed uitzien. Nee, dat weet ik. Dat heb ik toen ook gezegd in die Iconia-dinges volgens ja. mij. Ja, dus, weet je, dus dan moet je, daar moet je dus ook al, zeg maar, compromis leggen. En daar heb ik het dus over. Dus op het moment dat je dus op allerlei andere plekken ook compromis aan het maken bent, dus dat je eigenlijk je desktopmodus uh, alleen maar kan gebruiken in 150%, maar dan geen third-party apps, en dat, dat wat weer de enige reden is om in de desktop-modus te gebruiken, hier zit je in een rare situatie. Ja, maar, eens, maar ja, daar, daar kom je als microsoft zijn. daar heb je jezelf nou in gewerkt, daar kom je niet uit. Want je, je, je, je, je kan uh, uh, niet opnieuw beginnen. Ja, je kan wel opnieuw beginnen. Maar dan had je een besturingssysteem oh. voor tablets moeten ontwikkelen. Oh ja, oké. Okay, nee, Maar ik nu niet dat de service dom vindt. Het is leuk. Dat is een eerste product van hun. En dat is allemaal prima. Alleen uh, vanuit Microsoft's optiek snap ik het nog wel. Ik snap alleen niet waarom mensen het kopen. <laughs> nee, agree. Maar goed, vanuit Microsoft's optiek. Op, op, tenminste, als we naar Door, Microsoft die... kijken. Dan willen zij natuurlijk dat mensen hem kopen. En dan is dat een van de dingen die ze moeten overwinnen. Uh, maar ja. wat ik, wat ik wilde aangeven is dat uh, Windows, niet, uh, Windows daar gewoon niet zo geschikt voor is. <laughs> en daar, dat, dat ja. hebben we ook al vaker gezegd. Ja, dat nog niet. Fout nee. Gemaakt. Ja, ja, nee, dat uh, ben ik niet met je oneens hoor. Dat, uh, dat klopt. Over in ieder geval. Ja, ja dat, dat is nog niet helemaal optimaal, inderdaad. Oh, nou ja, oh wel. We'll see. We'll see. Komt er deze week nog wat in het nieuws? Ehm. Uh... Nou, er staat, er staat niks gepland in ieder geval. Iedereen werkt een beetje toe naar MWC. En uh, dus er staan geen persconferenties of. Uh, uh, nee. MWC? Mobile? Mobile World Congress. Oké, okay. echt, jongen. Ik snap niet dat de mensen daarheen gaan. Nee, ik ook niet. Serieus, ja, zo'n nee. zaal vol met bacillen van allemaal andere vieze tech <laughs> nou. <laughs> En dan dringen bij zo'n tablet? Nou, nee hoor. Ken jij iemand die zo gek is om daarheen te gaan? Nee, echt. Je bent hartstikke gek als je het doet. Oké. Okay. <laughs> nou, vooruit. Ik ga er allemaal maar naartoe, hè. <laughs> No. Ja. echt? Ja. Nee, voor de eerste keer, ik ben heel benieuwd, kijk, uh, ik, ik ben het wel met een je eens, ik heb geen zin om urenlang in persconferenties te zitten. Oh, zoeken. was maar een grapje hoor, gewoon om je te pesten. Nee, ja, nee, begrijp ik wel, maar ik, ik zie, uh, er zit wel een kern van waarheid in, want uh, je bent gewoon de hele dag aan het rondrennen en, en, en aan het douwen met andere mensen van, uh, ik wil bij die tablet, uh, jij wil bij die tablet of, of, of, of smartphone of wat dan ook. Je staat in mijn beeld! Maar uh, um, zoals ik het van anderen begrepen heb, die al vaker geweest zijn, is dat het dit jaar uh, relatief rustig is. Er zijn maar uh, heel weinig persconferenties, relatief. Uh, ik ga ook alleen maar naar de persconferentie van, uh, uh, van Asus en van Sony. Uh, want bijvoorbeeld een, een HTC heeft geen persconferentie. Uh, de... Maar Samsung die kon er toch een Note 8 aan aan? Samsung ofzo, heeft geen dus... persconferentie. Jawel, je wel de vijftiende. Nee. Oh, misschien buiten MWC bedoel jij? Ja, volgens mij... Oh, misschien dat is in de VS of zo een persconferentie, Nee, volgens mij ook in Barcelona. Dat lijkt me zeer sterk, want er is geen... Ik weet niet, volgens mij de nieuwe Galaxy S. De nieuwe Galaxy S of zo. Oh, dat zou goed kunnen. Maar in ieder geval, wat ik begrepen heb, en van de persbureaus in ieder geval, is dat Samsung geen MWC-event houdt, maar daar gewoon zijn eigen grote stand weer heeft daar persoonlijk tussen aanhalingstekens met, uh, met journalisten uh, de, de nieuwe producten doorneemt. Uh, dus, dus wat dat betreft gaat het redelijk rustig worden. Ik ga wel gewoon natuurlijk heel die beurs rondrennen en uh, zoveel mogelijk hands-on uh, review video's maken en uh, alle tablets die ik tegenkom even op video vastleggen. Ja? Ga je echt alles doen of ga je gewoon alleen maar de drie interessantste doen? Oh nou, ik ga wel zoveel mogelijk doen. Kijk, uh, ik ga niet elke uh, uh, uh, gewoon, Ik wil een B-merk gaan noemen, maar ik kan zo even niet opkomen, maar uh, ViewSonic, YARVIC. Ja, geen tablets meer in Europa. Jarvik staat niet op het MWC. Benoem oh. <laughs> het even de White Label tablets. Die, die, ja, nee, die, sla, die sla ik deze keer even over, maar... Uh... Hoe heette dat ene Nederlandse merk ook alweer? Hertog Jan of zo? Oh, wat was dat? Koning, koning me? hertog, uh, nog iets, ja. Nu heb nooit meer wat van gehoord. Nee, die heeft... Uh... Oh, nee. Maar goed, uh, nee. Uh, dus, ik, ik ben... Maar cool man, leuk dat je daarin gaat. En, uh... Ik hoop dat je een hoop uh, uh, uh, uh, dingen ook van accessoires kan laten zien. Ja, Dat, is dat wel vind ik het wel ja. interessantste. Dus kijk naar speakers of vooral toetsenborden en andere geinigheden die er zijn. Ja, meestal worden er inderdaad wel nieuwe aparte ontwikkelingen getoond. Uh, ik heb in ieder geval aangemeld voor een paar bedrijven die een demonstratie wilden tonen. Van bijvoorbeeld uh, een, een, een, een lakje die je op je iPhone kan spuiten. Waarmee die helemaal... Al, uh, Kassen, uh, bestendig en waterdicht is. een <lacht> Likwepel. Uh, ook Likwepel, maar ook een ander bedrijf inderdaad. Nou goed, die beloven van alles. Ik ben wel benieuwd. Ze dus mogen mijn iPhone uh, Ja. En is Belkin daar? Uh, uit mijn hoofd niet. Oh maar want Belkin heeft bijvoorbeeld ook van die dingen die dan... Uh, bijvoorbeeld een stekkerdoos die geïntegreerd is met een app op je iPhone... of wat dan ook, op je Android-phone. Oh ja. ja. Zodat je het licht uit kan doen en zo. Ja. Dat zijn echt grappige dingen zeg maar, de, waar ik nog steeds van hoop dat we daar meer en meer, en meer van gaan ja, zien. Absoluut, het, zo, het zogenaamde uh, smart uh, uh, huishouden. Dat, dat, dat soort ja. uh, producten gaan we zeker tegenkomen. Ik weet alleen niet of die ook op MBC staan, dat is meer dan zes dingetje denk ik. Dus volgende week ben je daar? Ja, vanaf de uh, 24ste tot de 28ste. Oh, dus nog niet volgende week. Nee, dat is uh, uh, niet komend weekend met weekend erop. Oh joh, dan hebben we het daarna nog wel een keer over in de volgende podcast. Ja, oh, waarschijnlijk wel. Als we niks te bespreken Oh, oké. Okay. <laughs> nou, oké. Okay. Dan uh, tot die tijd kunnen mensen jou volgen op tabletsmagazine.nl. Ja. Of op Twitter natuurlijk. Daar ben jij. Nee, hey, op Twitter. Tabletsmagazine of Martijn Schel? Nee, uh, gewoon. de twee, ben je daar? Ik, ik doe gewoon lekker met uh, Tabletsmagazine. Hij is ook Martijn Schel. Ja, maar ik en, uh, Twitter niks. <laughs> oké, okay, ik wist Sam Rijven op Twitter. Tot volgende week. Tot volgende week. week.